De Amerikaanse president wil 20% importbelasting heffen om zo de muur te betalen die hij wil bouwen bij de grens met Mexico. Maar volgens Mexico betaalt uiteindelijk de Amerikaanse consument dan voor de muur. Zij gaan volgens de Mexicaanse minister betalen voor duurdere avocado's, wasmachines en televisies. Oud-presentator Will Simon is gisteravond overleden. Hij presenteerde tot 1991 opsporing verzocht. Vorig jaar februari kwam hij nog een keer terug in het programma... dat er aandacht werd besteed aan een 40 jaar oude zaak. Simon Stierf in zijn woonplaats Apeldoorn, hij was 87 jaar. De nieuwe dichter des Vaderlands is Esther Naomi Perquin. Vanaf zondag is zij de opvolger van Anne Vechter, die dat de afgelopen vier jaar was. Perquin, die onlangs haar vierde dichtbundel meervoudig afwezig publiceerde... is volgens de voordrachtscommissie de gedroomde kandidaat... Haar scherpe geest, creatieve persoonlijkheid en grote taalgevoel maken haar tot de ideale dichter des vaderlands, schrijft de commissie. Het weer dan nog, vanochtend vol op zon, maar vanmiddag komt er geleidelijk hoge bewolking vanuit het zuiden opzetten, het blijft wel droog. De middagtemperatuur 6 tot 9 graden, morgen raakt het geleidelijk bewolkt, vanaf morgenavond is er kans op regen en het wordt maximaal 8 graden.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 Een zeer goedemorgen, luisteraars. Welkom bij weer twee uur Watertoren Sport. en een zeer druk bezette studio vanmorgen. Ik geef gauw het woord aan onze presentatoren. Dat zijn natuurlijk Henny Rukert en Ron Pereman Volk. Goedemorgen, Henny. Ik, Onze producer Jos, mag ik hem zo noemen tegenwoordig? tegenwoordig wel, Die ja. deelt net speculaties uit, dat is nooit handig. Nou, als je, net, je hoort het ook als je praat. moet gaan zitten praten. <laughs> ja, precies. Nou, vorige week had ik jou te pakken, dus wat dat betreft. René, ja. nee, vertel eens, wie hebben we allemaal aan het handen? We hebben een fantastische dag, want we gaan lekker over wielrennen praten. Over strandsraces, over gewoon wielrennen. Het zijn allemaal wielrenmensen die hier zitten, op Joop van Nesna, Want die wil natuurlijk over het randwoord maar dat komt straks. We hebben uh, Rob Duin, die is helemaal uit de Alkmaar gekomen. Samen met uh, Mats Buning, om over die strandraces te praten. Natuurlijk is Mike Rush hier, want als je over strandraces praat, dan praat je over Mike Rush. En we gaan natuurlijk met hem daar ook over praten. En over zijn zoon, die zo geweldig goed bezig is. En dan hebben we natuurlijk Jos, we hebben jou, we hebben Joop van Nes. En om half elf komt, nee, half twaalf moet ik zeggen, komt de burgemeester Nick Meijer. En we willen natuurlijk weten wat zijn sportachtergrond is. Maar we gaan hem, met hem ook praten over de plannen om Zandvoort op de wielekaart terug te zetten. Ja. En het is een bijzondere dag, want de baas van CFM is jarig, Jolie Tapierik. Ja, en die feliciteren we hierbij vanuit. En zo is het. Ja, ze is de baas Jos. Ze doet alles. Ze doet secretariaat, ze doet programmeleiding, ze doet schoonmaken, ze doet kerstboom opmaken. En ze kletst. Ja, geweldig. Nou oh, mooi. En we hebben natuurlijk muziek en Charles zorgt daarvoor. En beginnen we daar al mee? Ik denk het wel, hè? Oké. Okay. Ja, want we hebben meteen al een verzoekplaat. Nou moet ik even schuldig blijven voor wie het precies is. Maar in ieder geval gaat het om een plaat van Jan Smit. Laura, we gaan straks horen wie het aanvroeg. Martijn en Ricardo, de jongens achter de televisie. Van, ah. uh, Haarlem, voetbal, okay. V.I., Hupenburg. -hup -hup. Hey? Kijk, ze lacht zonder gevoel Een onbereikbaar doel Wordt er toch nog na gestreefd.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 Laura geldt dat niet Proef de smaak van haar gewicht Het is zo onterecht Maar daar legt zij zich bij neer Hoor de stemmen in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 over een meisje uit Volendam... wat overleden is. Marjan Smit over Zong en Henny, Wie was ook weer de aanvrager? Dat waren Ricardo en Martijn... van voetbal in ja, Die we straks ja. ook in de uitzending krijgen. Zeker. Die op maandag... nee, dinsdagavond nu op hun YouTube-kanaal... maken ze een talkshow, voetbaltalkshow. Ja. Um, Henny, jij hebt André Jansen de lijn. Ik zou willen voorstellen... dat ik zo mijn microfoon en sweeper... richting de Wielemannen gooi. Want... Uh, ik kom voorlopig niet meer aan bod, denk ik. Hè? Nou ja, jij mag praten zoveel als je wil, want je bent natuurlijk presentator van dit programma. Jawel, maar als die wielenmannen eenmaal aan de gang gaan, dan weet je het. Hè? Nou, daarom heb ik ze ook uitgenodigd. <laughs> uh, Mats ja, Bunning is, uh, is de man die helemaal uit Alkmaar is gekomen vanmorgen. Dus, Hij uh, moest heel veel ja. op, moest krabben en uh, toen in de auto hier naartoe. Ja. En dat is eigenlijk de man achter de die morgen of zondag? Uh, ja, morgen is er een in Kastrikan ja? ja. En vertel eens... Wat is dat voor bijzonders, die strandraces? Ja, op, op elk vlak eigenlijk wel. Zowel met, de, met, het, met het materiaal zelf. Uh, de wedstrijden staan nog steeds echt uh, ja, misschien een beetje in de kinderschoenen. Het wordt steeds beter, steeds professioneler. Uh, de deelnemers worden steeds beter en het deelnemersveld wordt steeds groter. Ja, alles is nog uh, in, in volle gang eigenlijk. Het is nog, er is nog niks uitgevonden wat nou het beste is, wat nou uh, het slimste is, noem maar op. Mark Rasch is de wielrenman uit Zandvoort. Uh, de vader ook van uh, een geweldig talent die afgelopen seizoen vier grote overwinningen heeft gehaald. Mark, waarom is het in Zandvoort niet meer? Um, de wedstrijden bedoel yeah. je of het, het strandrace? Het strandrace leeft niet zo erg als in, uh, als in de kop van Noord-Holland. Dat heeft ook een beetje te maken met slechte strand en, uh, en de drukte bij Zandvoort. Uh -huh. uh, Hondenconfrontaties, mensen met honden lopen. Um, een uh, actieve groep die daar tegen is, tegen fietsen. Überhaupt tegen al het fietsen. Uh, het strand tussen uh, Slag en Zandvoort is extreem slecht. Uh, als je daar, ja, iedere strandtenthouder die weet, als je daar met je auto komt op bepaalde tijden, ben kwijt. Dan, is hij, dan zakt hij de grond in. Um, dus dat maakt het net iets minder, um, iets minder interessant om, uh, om op strand te rijden. Um, heeft ook te maken denk ik met, um, met een aantal mooie parcouren in, uh, in, uh, in de buurt. Dat mensen van het strand af blijven. Ja, je moet natuurlijk ook een beetje actieve club hebben, die, uh, want uiteindelijk is strandfietsen ontzettend leuk. Ja. Um, maar bijvoorbeeld bij Parnassia, je zegt het strand is hier slecht, bij Parnassia zou je dat toch heel mooi Daar is het doen? beter, maar het is te kort. dat is te kort. Het stukje ja. van Zandvoort naar, uh, naar uh, Amuiden is een prachtig stuk. Ja. Ook bij Parnassia ligt een heel klein slecht stukje strand, maar dat, dat valt dan wel mee. Asja is natuurlijk echt een hondenuitlaatplaats. Dat dus is nog erger eigenlijk. Ja. En Amuiden is, een, is een, um, uh, echt een plek voor... Um, uh, ja, ik weet niet precies hoe je ze noemt. Maar in ieder geval de, die strandzeilers zijn dat. Met zo'n uh, trijk en dan een zeiltje erop. En die gaan, uh, die gaan met 80, 90 uur uh, over het strand. Je moet toch een beetje oppassen. Uh, het wordt wel gedaan. Uh, zeker in Noordwijk zit een, uh, zit een strandploeg. Een goede strandploeg ook. Landelijke wedstrijden rijden dus die komen hier wel. Maar um, ja ik denk ook dat het een beetje te maken heeft met een actieve club. Als je natuurlijk wat, wat een gezellige groep hebt die er actief mee bezig is. Ik weet, in, in, in Egmond zijn er echt bijvoorbeeld uh, zijn er hele clubs met, uh, uh, met moeders, hè, die in die ochtends hun kinderen naar school brengen en dan om negen uur afspreken, en we gaan met twintig uh, dames gaan we op het strand rijden. En dat, dat is natuurlijk veel gezelliger en dat trekt weer aan. Hey, je moet ook eens meegaan en zo krijg je steeds meer... Uh... Je bent nog steeds de grote wielerman in Zandvoort, hè? Dat is wel zo. Ken je André Jansen? Uh, niet ja. persoonlijk, nee? ja, maar wel van hem gehoord natuurlijk. Nou, ja. hoor eens even, André, dat is toch leuk? Van nou, gehoord? We, we, zolang, le, wereldberoemd in Zandvoort. Ja. <laughs> <laughs> nou ja, je hebt hier ook gewoond. Dus... Ja, ja, ja, ook een tijdje ja, in een Haarlem gewoond. Hey, we gaan het even hebben over de successen van een tweetal Nederlandse wielrenners. Want dat is ongelooflijk wat die mannen doen, hè? Nou, die progressie zat er al wel in, Ze we stonden ook aan de leiding op de eerste dag in Londen. Ja. Maar het, het essentiële wat er te melden is over het zesdaagse circuit... wat de Engelse organisatie inmiddels heeft geadopteerd... voor uh, Londen, Amsterdam, Berlijn, Kopenhagen en het sluitstuk in Mallorca... met ook een soort algemeen klassement daarvoor is dat ze zeggen van, er wordt recht uitgereden, geen gesodemieten meer. En uh, als de grote verdetten dan uh, niet mee willen doen met een hele hoge startgelden... dan doen ze maar niet mee. De hartelijke groeten. We hebben een zesdaagse circuit van specialisten. En nu zie je wie de echte specialisten al, eigenlijk al jaren zijn. Weet je die dat we hun naam nog niet meer. genoemd hebben? Nou? We hebben hun naam nog niet genoemd, van deze twee makkers. Van Wim Stroetinga en uh, Juri Havik. Geweldig, Juri Havik, de kleinzoon, de zoon van Henk Havik en uh -huh. de kleinzoon van Kees Stam. Ook uh, een wereldberoemde wielrenner geweest, en nog steeds. En het is genieten van, van deze mensen. Het is fantastisch. En uh, ik heb ook geprobeerd om zoveel mogelijk de beelden te delen. Ja, mooi man. Uh, daarmee maar schetsend dat ik hou van wielrennen. En niet van modder wandelen. Ja, daar komen we zo nog op. Lekker hoor, leuk weer. Dankjewel. Maar in Duitsland was het echt fenomenaal. Die laatste sprints, jongen. Wat een mooi gezicht. Ja, vooral ook dat ze al die aanvallen af hebben kunnen slaan. En dat is zo ongelooflijk knap. Als je zelf ooit op die fietsen tussenin hebt gezeten. Die gasten die blijven demoreren. Want de ketel en de pauw, die twee Belgen, die zijn hartstikke goed... Die Duitsers die wilden natuurlijk erg graag thuis winnen. En er is potverdorie een beetje rechtuit gereden. Nou, ik heb het zelden gezien de ja, laatste jaren. En, en ze staan weer bovenaan in Denemarken nu. Ja, op punten. Niet op rondes. Dat heeft, uh. Die hebben die Denen gewonnen. <laughs> en uh, ja, die hebben de eerste dag ook een neus aan het venster gestoken. Maar ik zit nog steeds naar video te zoeken... Ja, want ik wil dat graag delen met mijn uh, WAF gemeenschap uh -huh. zodat iedereen ook het echte wielrennen ziet <laughs> Voor, waar het begonnen is, hè? de oorsprong van het ja. wielrennen is op de baan ja. en uh, gelukkig zijn er mensen die daar ook tegenover jou zitten zoals Rob Duin en, en uh, heel veel anderen die het in hun hart gesloten hebben om te zorgen dat de jeugd weer naar die baan komt en dat er interessante wedstrijden te zien zijn nou dat werkt fantastisch Samen dienen we de sport. En je ziet al jeugd op alle wielerbanen die we gelukkig hebben in Nederland. Uh, clinics doen, ze krijgen trainingen. Uh, en er is heel veel aanmelding onder de jonge uh, kinderen. Uh, jongens en meisjes die dat fietsen toch wel uh, een leuke sport vinden. Ja, ja. Naast uh, uh, Rob Duin uh, en Mats Bunning en uh, uh, Mark Raas... Ken ja. je Mark nog persoonlijk, of niet? Nee, ik, heb nooit, uh, ik kan hem niet voor me halen. Meestal als ik een naam hoor, dan klik, dan heb ik hem. Ja. Maar uh, deze niet. Maar ja, ik, wel zal, wel ik zal de naam maar goed op, opschrijven, want zijn zoon die, uh, gaat echt voor succes uh, zorgen, hoor. Nou, hoor, wat, welke, hoe oud is hij? Hoe oud is hij, Mark? 18. 18. Hij heeft 18, vier ja. hele grote wedstrijden gewonnen. En is Bij zeer, de belofte dus. Ja, en is een zeer slimme fietser. Hij, okay. hij leest de wedstrijd, hij weet wanneer Kijk. hij moet gaan... Zeg ik goed hè Mark? <laughs> nou, ja, maar de, de slimme fietsers willen uiteindelijk het succes wel behalen. Want ja. het is een uh, sport waarbij je zuinig en intelligent moet zijn. De tegenstanders moet kunnen lezen. Op de juiste momenten beslissingen nemen. Er zit zoveel in. Ja. En uh, ik ben blij dat er uh, een talentvolle jeugd is. Maar ja, het fietsland op deze planeet is nog steeds Nederland. Ja. Als je naar nou de ja. filmpjes kijkt van hoe mensen in Utrecht en in Groningen en in Amsterdam... op de fiets allemaal naar hun werk toe gaan. Ja. We hebben de meeste fietsers fietspaden per bewoner... ter wereld... de verkopen per hoofd van de bevolking... is het hoogste ter wereld... en nou, inmiddels zie je dus... Dat, dat hele grote bevolkingsgroepen... genieten van het fietsen, gewoon om het fietsen. Ja. En ik, ik krijg nu net een berichtje... binnen van Vida Juliette Vivi... Die het wielrennen op poten probeert te zetten in Ghana. Ja. En nou die probeer ik ook te helpen. Want die zitten natuurlijk met materialen, met centjes. En de vorige keer is het gelukt met mensen in Rwanda. Die hebben giften binnengekregen vanuit Nederland. Van anonieme... Uh, filantropen en ik ben bang dat Koos Straks uh, <laughs> met zijn vingertje voor zijn mond staat van shh, niks zeggen, niks zeggen, niks zeggen. Ja, ja, ja, ja. En dat zijn, uh, ik draag dit soort dingen aan, ik probeer dat te doen. Uh, uh, dat landen, want het is inmiddels een, een, een wereldwijde sport geworden, onze sport, en uh, landen waar het nog niet lukt, probeer je een klein steuntje in de rug te geven. Wat vind je van strandracen? Ik vind het een machtig mooi evenement. Ik heb het, de filmpjes altijd gedeeld... Uh, uh, ...het is uh, eerlijk, het is oprecht, het is een mooie koers, het is een tactische koers. Uh, het leuke is ook dat mensen gewoon in kunnen schrijven en met grote verdetten soms de koers rijden. Nou, wat wil je nog meer? Een massa-evenement. En ik denk, en ik probeer ook richting uh, de mensen die dat dan beslissen, Koekson en zo... ...die heeft het al te horen gekregen, Maak er een wereldcircuit van dan heb je ook een olympische sport erbij. Een olympisch onderdeel voor het fietsen. Dat kan er rustig bij. Even vragen uh, aan Mats uh, Buding wat hij daarvan vindt. Wat vind je van Mats? Ja, kijk, dat is natuurlijk uh, ja, wel waarom mensen dat op poten zetten. Zo'n uh, nieuwe tak in sport. Ja, en weer een initiatief in Nederland. En een uitstekend initiatief. En gelukkig hartstikke succesvol. Maar we weten ook één ding. Het is een mediasport. He, je moet met een drone of met een auto met een camera meerijden. Camera's op de fiets, uh, weet ik veel. Probeer het vast te leggen en probeer het te delen met zoveel mogelijk mensen. Dan mopper ik wel eens op de mensen die dingen organiseren. Dan delen ze dat uh, evenement op hun eigen uh, Facebook page. En dan kijk ik eventjes en dan hebben ze 113 uh, leden... Die het dus kunnen zien, vrienden op Facebook, die 113 kunnen het maar eventueel zien, datgene wat ze dan delen. Ja. Maar als je bijvoorbeeld evenementen deelt op WAF, ja. waar 14.000 leden zijn, en die vaak meerdere keren per dag de berichten lezen, is het gewoon verstandiger. Want je komt nu één keer bij een groter publiek terecht, en met alle plezier en graag, want samen dienen we de sport. En jij dient de sport met WAF, met allemaal prachtige films. En daar danken we je voor en we bedanken je ook weer voor deze bijdrage. We gaan lekker ja, hierdoor gedaan. met de overwielrennen kletsen. Tweede uur ja. komt de burgemeester. En die gaan we Mooi. nog even uh, het feit dat Zandvoort op de, de wielkaart dan. moet onder de neus wrijven. Het gaat ja. gewoon fantastisch vandaag over fietsen, jongen, heer. Dank je. Het blijft erbij, Zandvoort kan een grote etappe met tijdrit krijgen op het circuit van Zandvoort en het kopje van Bloemendaal erbij... al in 2017. Thijs Rondhuis wil heel graag naar Zandvoort toe. Het is de enige plek eigenlijk in de Randstad... waar nog een evenement, een wielerevenement georganiseerd kan worden. Een groot wielerevenement. Dat is Zandvoort, want je hebt dat circuit. En je hebt de gelegenheid om de duinen te gebruiken. Nou, doe het. We gaan aan werken. Dag, André. Ja, een fijne dag allemaal. Dag, ja, ah. Ik sta er waar naar mijn glas...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 Met mij wilde jij hier nooit naartoe gaan. Het doet pijn, maar ik hou me in bedwaal. Jij krijgt die lacht niet van mijn gezicht. Dat zou je bevelen. Al ben ik van de kaart. Je bent aan tranen niet waard.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 de warmte die ik gaf en terug verwachtte Gaaf je een ander en ik bleef in de kaart Het liefst loop ik weg, maar ik heb mijn trots nog En die zet ik zelfs voor jou niet aan de kant Ik vraagte te geef ik stuur wat te drinken En ik lach wat om de grappen van een klant Jij krijgt niet lachen, niet van mij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 Ja, la la la la la ja, la Bever la la la. Ja, la la la la la la Ja ja, het geldt ook voor mij. Jullie krijgen de lach niet van mijn gezicht, hoor, vanmorgen. Dat komt, gaat, gaat niet goed te komen. Maar ik hoor, ik hoor de gasten liever dan hun muziek moet ik zeggen. <lacht> ja, je smaken bent uh, vanmorgen vroeg opgestaan uit, uit Alkmaar gekomen. Vertel eens waarom dat, dat uh, strandrece, dat strandfietsen, zo populair aan het worden is. Nou, uh, het, het is vrij toegankelijk. Het strand is vrij voor iedereen. Maar ja, je hoorde net van marktenproblemen die je kan hebben. Honden, ja, slechte nou, stukken. Ik, ik, ik rijd heel vaak mee met de, met, de foto, met de perswagen. Dan maak ik foto's van het evenement. En dan zie je alles vanuit de, de, de renners ogen ook gebeuren. Ja, er lopen mensen met honden. Heel vaak zijn mensen erop attent. Er gebeurt wat, ik hoor wat. in. je gaat meteen van aan de kant. Er zijn mensen bij die... Die gaan gewoon uh, blijven lopen waar ze lopen. Die gaan niet aan de kant. Dat is nu het ergste. Maar dan gaan ze ook nog van links naar rechts. En de hond laten ze los. Ja, daar, daar, daar ligt een kwetsbaar punt voor de strandrace. Dat is uh, waar eigenlijk uh, mijn hart af en toe wel stil voor staat. Maar voor de rest gaat het perfect. Uh, de, de, de wat Bas zegt: het, uh, het is een, een opkomende sport hè, die steeds nog groter wordt. En, een goede, goede exposure in, in de pers krijgt. En, ja, ook omdat de grote jongens meedoen. Ja. Weet je, omdat die het ook leuk vonden. Hè. We, we hebben, nou, in Noordwijk hebben we Ramon Sinkeldam gehad. We hebben Tom Dumoulin mee gehad. We hebben, eh, hadden we ook Lauw, van de duo Lauw. Uh, Lauwerstedam La La hadden we erbij. En die hebben er vreselijk met alle anderen een prachtige wedstrijd van gemaakt. Met een mooie finale. Sinkeldam won. En, en dat, dat zet gewoon mede, standrace, uh, mede beter op de kaart. Ja, André Jans had het net over het feit... maak het inter, internationaal, maak een circuit internationaal. Speelt dat bij jullie? Ja, maar de, we hebben nu onlangs het uh, Europees kampioenschap gehad. Dat is een nieuw item. He, dat, uh, en uh, dat is dan weer, weer gewonnen door de Nederlander. He. Jasper Okoloen is Europees kampioen geworden. Terwijl het toch ook... Maar ja, de organisatie, waren er aan uh, voorbij gegaan tot op de dag van het Europees kampioenschap het Belgisch kampioenschap was. Ja. En daar zit dus even de bottleneck. Er ja. zal meer samenwerking moeten komen qua planning van de wedstrijden. Nou heeft Mats twee dingen op tafel gezet aan ah, een stuk tube. Is dat zo bijzonder? Uh, zo kan je even door de band heen kijken hoe ja. dun het eigenlijk is. Ja. Uh, daar rij hij mee over schelpen. Ja. Uh, er de, de, de legt glas op het, uh, op het strand. Hè. De, de, de, de, de briefpost de er met kapotte flessen. En uh, zo'n band is dan weer gevuld met dat flesje wat voor je staat. Ja. Dat is latex. Uh, je hebt ook heel heleboel jongens die rijden gewoon met de binnenband. Maar dat latex, dat, als je een klein scherp dingetje van een schelp in de band krijgt... zou zou normaal lek zijn. Je maar band, met dat spul blijft het dicht. Ja, dan, dan verlies je wel een beetje uh, power uit de band. zeg, Een bar. Ja. Maar het is uh, wel dat hij dicht is en je gaat door blijven fietsen. Ja, dat is belangrijk. Dus dat is uh, een keuze die je maakt. krijg je natuurlijk echt een scheurende band. Ja, dan helpt dat latex ook niet meer. Tire sealant. Ja. Het duur of niet? Uh, nee, nee. Het, uh, het is twee keer zo duur als een goede binnenband. Maar uh, de, een binnenband dat gaatjes ja. Maar uh, ja. dat, dat latex wel. Okay. Leuk. Ik, ik ben heel benieuwd. Waar, waar is de eerstvolgende wedstrijd? Uh, morgen. hem. Uh, de Dining, de D-Day uh, race, en die is 42 kilometer. Die gaat van Karstigum uh, zeg maar, uh, eerst naar uh, richting uh, de Zee. Halverwege. Dan komen ze weer terug langs Karstigum. Gaan naar de Pier van der Muiden. En komen richting Karstigum. Uh, en daar is de finish. Alles gebeurt op het strand: strand uh, Start en finish is op het strand. Echt leuk om te kijken. Morgen U, mooi weer. sport. Nee, nee, nee, dat deze hebben we nog niet. niet? Nee, de, de, de, die is dan wel bij Echtbond, Pier Echtbond. Ja. Heer, dat is echt het grootste evenement wat ze een beetje wat strandrace betreft, en met uh, toeschouwers, maar ook met deelnemers, Er komen 4000 deelnemers. En dan, uh, maar, maar bij casting nog niet. Maar wie weet in de toekomst pikken ze er meer uit. De, de, Mats, wie doen we mee morgen? Morgen, uh, veel grote namen. Zonneveld, onze eigen kopman Jullie hebben zijn een fiets meegebracht. Dat is ja. echt ongelooflijk. Dat ding weegt helemaal niks. Ja, dan denk is, je op het strand, uh, daar moet je toch een zware voor hebben. Maar nee hoor. Nee, nee uh, eigenlijk met, met het fietsen... welke tak, welke discipline dan ook... is eigenlijk hoe, uh, hoe lichter, hoe beter. En dan, uh, dan is dit wel een heel speciaal fietsje. Opgebouwd met een uh, SRAM eTab groep. Wat schakelt via bluetooth. Dus uh, behalve dan bij de remmen is er geen kabeltje op te vinden... En uh, ja, wij uh, zijn de eerste die, uh, die een strandfiets zo opgebouwd hebben met een, uh, met een wij, Bluetooth wat is, Wie is wij? Uh, Theo Schilder, Alkmaar. Zeg dat dan. Theo Schilder, wat Alkmaar. Zit je bij de radio, heb je de kans. <laughs> hey, maar even, jij zegt hij schakelt via Bluetooth? Ja. ja. Hoe werkt dat in, in vredes? Nou, hoe, hoe, ik bedoel, uh, schakelt er iemand voor jou? Uh, hoe, hoe bedoel je dat? Nee, uh, op het stuur zitten vier knopjes. En die, dat zijn er twee voor lichter en twee voor zwaarder te schakelen. Okay. En onder de stuurpen hangt een uh, ontvangertje. Die is verbonden met die knopjes. En, uh, dat ontvangertje, dat heeft, uh, ieder ontvangertje van die groepset heeft een identieke code. En, uh, een identiek signaal. En die staat dan weer in verbinding met een achterderrieur. En eventueel een voorderrieur. Maar dat hebben wij niet gebruikt. Wij uh, rijden met een 1x11 groepset. Dus één voorblad. En, uh, ja, dat. Die twee kastjes maken verbinding met elkaar en uh, het schakelt het is draadloos. Is ongelooflijk hè? Ja, het is echt. Ja, binnenkort uh, hoef je niet meer te trappen. Nou ja, het is gewoon een digitale fiets dus eigenlijk. Ja, je gaat zitten en, en je winterwedstrijd. Ja. de wedstrijd. Zeg, en ik zit naar die banden te kijken. Dus ja. Die zijn gigantisch hè? Ja. En uh, maar heb je het merk gezien? Schwalbe. Nee, het. <laughs> maar is het nou ook zo dat. Uh, want je hebt het over bloed, En zou dat, dat die fiets. Uh, want het is een hele kostbare fiets. Dat die beveiligd is tegen diefstal. Ook uh, met een chip of zo? Of met, met, uh... Nee, er zit verder geen uh, GPS-systeem in. Maar goed, dat, uh, die fiets hangt uh, verder gewoon bij. Uh een Schilder, in de winkel. Dus, uh, Wou je meenemen dan, Sharon? <laughs> nou, nee, maar uh, ik kan me voorstellen dat uh, als je zo'n kostbare fiets hebt uh, en dan wordt gepikt dat je wel graag wil dat hij weer terugkomt. Naartoe. Ja, nee, dat moet, moet ik zeggen dat het op uh, de wielerevenementen en vooral dan op het strand, het is echt, een, uh, het is nog een, in, ver, in verhouding met de andere disciplines van het wielrennen, is het echt nog een heel klein wereldje. Mm -hmm. Iedereen kent elkaar en het is echt een heel gemoedelijk wereldje. En dat is ook wel het leuke aan strandrace. Het is... Het is echt, echt nog wel klein, maar het, ja, er hangt zo'n leuke sfeer buiten de wedstrijd. In de wedstrijd dan wil iedereen tegen elkaar rijden en iedereen wil winnen. Maar na de wedstrijd uh, kan je met iedereen uh, warm chocomel staan te drinken in het paviljoen. En, ja, even uh, voor de luisteraars, wat kost zo'n fiets ongeveer? Uh, als we deze nieuwe verkoopprijs in de winkel zouden zetten rond uh, ja, denk, uh, 5000 euro. Kijk, dat bedoel ik. Die zonneveld <laughs> hè? moet wat we al <laughs> verdienen bij dat Algemeen Dagblad. <laughs> jongen, jongen. Nou ja, hartstikke mooi natuurlijk. Nee. Ja. Wie gaat er winnen morgen? Want je hebt nog geen namen genoemd. Thijs heb je genoemd. Uh. Uh, ik uh, neem aan dat ook Europees kampioen uh, Jasper Okkloen weer aan de start staat. Uh, van het uh, KMC-team zullen uh, Stefan Vreugdeel uh, aan de start staan. En ook hieruit uh, uit de buurt uh, van de Noordbikers uh, klassementsleider uh, Jordi Buskemolen. Die gaat zijn leiderstrui verdedigen. En uh, ja, dat zijn, uh, op het strand is het echt een select groepje wat, uh, wat tegenwoordig wedstrijden weten winnen. En uh, dan steken er toch wel echt een paar met kop en schouders bovenuit. En uh, ja, wij, wij doen dan ook ons best om, uh, om, om als wij er iemand in de ploeg hebben zoals Thijs Zonneveld, die een wedstrijd kan winnen, dan bouwen wij daar een ploeg omheen. En uh, dan helpen wij Thijs en uh, dan uh, gaan we met z'n allen om te winnen. Leuk hoor. Er zijn geen zandvoorters nog. Ja, weet ik eigenlijk niet. Nee, nee, dat is toch wel jammer, Mark. Niet in, het, uh... niet in de... In de uh, die meedoen voor de prijzen, laat ik het zo zeggen. Uh -huh. ja. nee. Hoe komt dat? Want, ja, ja we, we doen wel eens mee. Um, ik zelf heb... Um, dat ik nog in Noord-Holland, in de kop van Noord-Holland woonde... Heb ik het begin meegemaakt van de echte strandrace. Dus dat, dat was nog wel leuk... En ik heb ze meegenomen dat ze nog jong waren, 13, 14 jaar zijn we begonnen. En, en dat, dat hoorde ik net ook voorbij komen met het succes van de strandrace, is dat de idolen daar sta je naast. Je staat in hetzelfde stadvak. Ik weet nog dat we voor het eerst de Noordwijk en Muiden Noordwijk reden. En, uh, en Jesper stond naast, uh, uh, uh, hoe heet hij, van uh, uh, Bart Brentjes. Nou, dat vond hij helemaal fantastisch. En daarvoor wilde hij de volgende keer ook weer mee. Daar sta je naast als, als toerder. Maar als wielrenner zoals wij ernaar kijken... past het net niet goed in het, in, het, in het seizoen voor het wielrennen. Het is een perfecte voorbereiding. Maar niet om de hele, de hele winterperiode... ook aan het strandrace deel te nemen. En dan ook nog eens een keer aan het... Uh, op, op hoog niveau, laat ik het zo zeggen. Het kan wel, maar niet op hoog niveau. En dan ook nog eens op hoog niveau aan het wedstrijd. Dan, dan, dan moet wat, uh, net zoals het veldrijden, ook niet volledig uh, samen gaat met het volledige wielerseizoen. Je kan nog wel een parijs mee pakken Ronde van Vlaanderen. Maar dan is het ook echt gebeurd. Het, uh, het verhaal van Lars van der Haar, dat hij een ja. slecht voorseizoen heeft gehad. Omdat hij verplicht was om uh, alle etappes, uh, koersen mee te rijden voor, uh, voor het Giant team. Nou, we het er toch over hebben. Wie wint er dit weekend? Ja, ik ga er uit dat uh, Van de Poel wint. Maar uh, dat, uh, laat ik zo zeggen, hij heeft veruit de beste papieren. Maar uh, bij, ook bij veldrijden is het, uh, daar, daar komt nog wel wat meer bij kijken. Ja, ook, ook, de... ook geluk. Geluk moet je afdwingen. Dus, uh, dus je wint alleen, uh, in principe win je alleen uh, als je de beste bent. Maar ja, er komt nog meer mee kijken. Toevallig um, uh, heb ik gisteravond een filmpje gezien... van het WK veldrijden ik, uit mijn hoofd 2007. Um, uh, je weet dat Jesper uh, journalistiek doet. En uh, die moest een stukje over, uh, over de veiligheid van het wielerpeloton uh, schrijven. En uh, hij werd getipt door, uh, door Thijs Al... Uh, dat er een ongeluk is gebeurd in, op het WK van 2007... waarbij uh, Sven Nijs uh, eigenlijk in winnende positie... Uh, uh, ja, bijna van zijn fiets werd gereden door een motorrijder. Uh, eh, en het gebeurt, hij komt niet meer terug. En hij uh, de gedoodwerfde favoriet, uh, ik geloof dat hij vier of vijf werd. Geloof ik. Ja. Dus het kan gebeuren. Ja, twee jaar geleden won Van der Poel. Vorig jaar zat hij uh, met zijn voet in het wiel van... Uh, <laughs> van nou, dat, dat soort kleine dingen kunnen gebeuren. En uh, ja, geluk moet je afdwingen. Dat ja. moet ik zeggen. Hè. Als je de beste bent en je rijdt voorop. Dan, uh, maar ik heb gisteren een, een filmpje gezien van het parcours. Het is toch, uh, ja, het is een heftig parcours. Draai, er kan van alles draai, gebeuren. Keren. Nou, veel, veel, veel gevaarlijke hellingen op ja. dit moment. Rothellingen. Uh, Rothellingen, gevaarlijk. Ja. En uh, ja, het is de, de, de, de beste stuurman die, uh, die zal... Uh, die zal het in principe uh, En dat is winnen. Van de Poel. En dat is Van der Poel. Ja. Ja. Maar ja, wat doet Van Aert? Van Aert is... Uh, kijk, normaal gesproken zou hij nooit voor de, uh, voor de eerste, tweede plek uh, kunnen. Als hij echt pijn in zijn knieën heeft gehad. Ja. Dus uh, hij heeft een week niet getraind. Terwijl de rest natuurlijk uh, in full shape is. Ja. We zullen het zien. Spannend. Ja, zeker ja. spannend. Wel voor best... ons als Nederlander natuurlijk. Ja, uh, bij de handen. meiden is het wel bekend wie de wind, denk ik. Nou, dat geldt hetzelfde. De Thalita De Jong was natuurlijk ook uh, een favoriet. Ja, en die uh, ja, die gaat niet meedoen. Ja. Dus uh, ik ben wel met je eens dat Force uh, dat, uh, uh, dat, uh, wel ver boven de rest nu uitstaat, en ook een goede techniek heeft. Dat is de won van de week, jongen. Ja. Dat is toch ongelooflijk. Ja, nou, niet ongelooflijk. Ze, ze was natuurlijk. Ze is altijd al ja, een van de, de sterkste geweest. geweest. He? Ze heeft het voorjaar niet meegedaan. Nee. Dat, dat, uh, dat gaat nu haar winst worden. Ja. He, ze, ze is pas in haar, eerste, in haar eerste vorm en dat is altijd je beste. Mooi weekend. Dat denk ik wel. Want bij jullie, hoe laat begint het? Waar moeten we zijn? Twaalf uur de start in Kastrikum. Uh, Kastrikum, op, op het strand. Leuk man. Tof. Ik kijk er uit naar het weekend. Heerlijk. Ja. Ja, even weer microfoons wisselen. Ik hoorde net een mooie Kraviaanse uitspraak. Hoorde je hem ook? Nou, ik zal hem gehoord hebben, maar het is me ontgaan. Vertel je wint alleen als je de beste bent. Ja, dat van de markt, toch? <laughs> ja, ja, maar dat is niet altijd zo, hoor. Nee, nee. Daar, maar daarom is hij mooi Kraviaans. Ja, maar... Hebben we niet?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 Zolang je kijken kan, vanaf haar hoofd tot aan haar tenen, nu is zij de droom van elke man. Ja, Sven Duit, uh, hij volgt de benen van, uh, ja, van wie eigenlijk, Henny? Nou, niet, niet jouw benen in ieder geval. Nee, nee, nee <laughs> zeker op het moment niet. Maar uh, ja, het is fijn dat het je zoon is, maar, ja. maar, maar hij kan veel beter dan wat hij hier op deze plaat doet, hoor. Ja, nou ja, maar je moet van alles doen in Nederland, hè, anders kom je niet aan de bak. Okay. We gaan het uh, in de wieleruitzending even hebben over voetbal. Ja, ik zie de wielermannen ook achteroverleunen nu, ja, terecht, hè. dat zie je meteen, want, want die uh, hebben zoiets van, nou, dat voetbal, dat uh, pff, moeten we ermee. Hè? Martijn Prinsen, dat is de man die er alles van weet. Hoi hey, Martijn. Goedemorgen, goedemorgen. Nee, goedemorgen. Wat is er met Dolberg aan de hand? Die is al uh, sinds no 20 november niet meer aan het scoren. Nee, dat is gewoon die jeugdheid. Die, uh, die jongens die, die kunnen niet blijven pieken. Dat komt vanzelf weer. Ja? Laten ja. We, hopen, laten, laten we hopen dat het snel komt. Ik <laughs> hoop ja, dat. <komt> ook. <laughs> Want wat hebben we genoten gisteravond? Hoe komt dat nou? Eh. Uh... Ja, hoe komt dat? Uh, dat is beetje, je hebt het nu denk ik over dat Feyenoord verloren heeft. Ja, wat denk je dan? <laughs> <laughs> ja, dat maakt toch gewoon de hele week goed? Nou ja, dat is niet helemaal het geval, maar ja, zo'n zo, Feyenoord kan ook niet, uh, niet alleen maar blijven, blijven toppen. Er komt op een gegeven moment een beetje van een dip. En uh, nou, ja, ik, ik ben er wel vol van Haarlem, maar dan moet je een beetje, een beetje hoe zeg je dat, onpartijdig zijn. Maar laten we hopen dat het weer een beetje goed wordt. Nou ja, ik denk dat het Feyenoord alleen met de goede komt in de competitie. Denk je ook niet? Ja, ik denk dat het begin is van zeven ne nederlagen weer achter. Nou, ja. ik, ik, ik denk dat ze blij zijn dat ze uh, nu van, uh, van die beker af zijn. En dan, uh, dan uh, komt het in de competitie wel weer goed met ze. Maar Martijn... Wat, ja, wat, wat ja. er opgevallen is in die vier uh, kwartfinales... is het feit dat het verschil tussen de eerste divisie en de lagere eredivisieteams... is eigenlijk miniem, hè? Volendamse Sparta. Uh, heeft, heeft dat niet te maken met... puur met beleving? Ja, dat denk ik. Het is bedoel... als je als... als uh, uh, Jupiler league club... Um, zo, zo ver in het bekertoernooi bent... dan... dan um, ja, dan geef je toch vol gas? Ja, dat denk ik eigenlijk en, ook wel, Martijn. Daar heb je wel ja, gelijk ik in. Denk dat, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Ja. Die clubs hebben niks te verliezen. Want of je, als je, als je uh, klop krijgt met 6-0... dan zegt iedereen... nou ja, jammer. En die spelen gewoon heel dat opportun. Die club. Ja. ja. Maar ja, goed. Ja, het is wel leuk, het is wel leuk. Het is hartstikke leuk. Wil jij even vertellen wat er uh, hier in de buurt allemaal speelt? Uh, nou, er zijn heel veel trainerswisselingen op dit moment. Of tenminste, nee, dat check ik niet goed. Er, zijn heel veel, er komt heel veel uh, duidelijkheid over, over het volgende seizoen. Uh, deze week hebben we trainer Verschoten, Paketting die tekent een jaar bij. Uh. We hebben Sjoerd Haatman van United Davo... Uh, we weten inmiddels dat uh, ook de trainer van uh, United Davo zondag er tien jaar bij getekend heeft. Ja, en een, een training in Hoofddorp, zag ik, hebben een nieuwe trainer. Ja, ja, uh, vanuit de, de, club, de, de, club, de club, Vanuit de, de club. club. Hé, hey, en ik heb, ik heb ik niet, maar uh, Joop van Ness is hier en die heeft ook nieuws voor je. Vertel me. Oh. Ja, ik weet niet of je het gehoord had meteen, maar komende zaterdag zijn er acht sollicitanten die bij SV Zandvoort naar de trainer, uh, trainersplaats willen solliciteren. Die komen naar Zandvoort toe. Ik vind dat nogal veel, acht nee. man. Ik heb nog geen namen, maar ik heb van de voorzitter vernomen dat het er acht zijn. Oké. Okay. Nou, ja, ik weet, bij, bij onze gezellen um, uh, kan ieder moment ook uh, witte rook uh, naar buiten komen. Daar waren er achttien. Oh, zo, zo, zo, zo. Die kwamen met een bus. <laughs> ja, ja. En het mooie is dat, uh, dat OG nog helemaal geen facturen uit had gezet. Uh, die zijn allemaal gewoon vrijwillig gekomen. Oh. Dus het is, uh, ja, het is druk, het is druk. In ja, duidelijk is. Ja. is een, een mooi clubje, dus daar zal genoeg animo voor zijn. Ja, ja. Ja, okay. ja kijk, ik denk dat Sandford echt een, een grote nodig heeft. Ja. Tenminste een grote voor de, voor de klas waar hij in spelde natuurlijk. Hè. En dan eindelijk die derde klas uit, zeg? Versus ja. Ja, ja, nogmaals, uh, dat wordt dit jaar misschien heel erg moeilijk, want toevallig voordat de, de, de, de uitzending begon, had ik het met Henny erover. Ja, Sandford mag geen punt meer laten liggen. Komend weekend, Emuyden. Dat zal niet een gemakkelijke wedstrijd worden. Nee, en zeker. alle wedstrijden die, die, die erom doen, die zijn nog buiten Zandvoort. Uh, ja. het, het wordt niet gemakkelijk, maar dan moet het volgend jaar dan maar. Denk ik. Ja, nou goed, laten we, laten we inderdaad dan hopen met, met, met vers bloed voor de groep. Uh, dat er wat meer land komt. Ja. Ja. Um, ja, het is gewoon doodzonde dat de club als Antwoord in de derde klas speelt. Maar goed, hetzelfde geldt voor VFC en ook voor Kagia. Ja, ja dat natuurlijk. Dat ook club die ja. horen niet horen, niet in de derde klas thuis. Nee, nee, nee. VVC heeft overigens in tegen VW ook gewonnen met uh, 2-0. Ja. ja. Hé hey Martijn, ik heb uh, leuk nieuws voor je. Oh, nog meer leuk nieuws. KNVB. Henny's stokpaardje. Die zijn opgegeven. Ja, <laughs> uh, kun jij je voorstellen. Je, je hebt overleg met al die clubs uit de tweede en derde divisie. Je bepaalt daar in dat overleg dat er niets gaat gebeuren. En een dag later uh, ga je gewoon al die klussen drie punten in mindering geven. Wat ben je nou voor een organisatie? Ja. Ja, Maffia. Het ligt, het ligt iets anders, Henny. Het is zo namelijk dat die licentiecommissie. Uh, ...dat die uh, uh, niets te maken heeft met uh, uh, zeg maar het bestuur van, uh, van de 2e en 3e divisie. Uh, en het bestuur van die 2e en 3e divisie die had inderdaad besloten van... Uh, ...we gaan geen actie meer ondernemen. Ja goed, en de licentiecommissie die heeft uh, gewoon de eigen plan getrokken. Het is, het is echt heel bijzonder. En uh, ja, ja goed, er zijn nu 14 clubs die uh, uh, het haasje zijn. Ja, onder hen... Uh, de beste club van Nederland, ja. AFC. De beste amateurclub. Ja. He? Ja, ja, ja. Hercules, 200, EVV, ja. HC21, Odin, noem ze maar op, jongen. Het is toch verschrikkelijk? Wat, wat zijn we aan het doen in Nederland? Ja. Nou, ik hoop oprecht dat ze met z'n allen naar de rechter stappen. He? Want ja, dat, uh, dat hebben ze doen. nodig, natuurlijk. Ja. Ja. Maar accepteert ja. de KNVB een, een onafhankelijke rechter? Ik, ik heb het nog niet goed meegemaakt, hoor. Zo snel meegemaakt. Nou, de KNVB die, die is, is zo eigenwijs dat zij hun eigen beleid uh, vaststellen, hun eigen regels vaststellen, en die hebben uh, lak aan een, aan een rechter. Nou, maar dat in, een, in, een, in de rechtsstaat zoals wij die kennen in Nederland, zul je op enig moment, ook al ben jij een, uh, een, een bestuursvorm, een club, een, een instituut, een whatever, en er komt een rechterlijke uitspraak, zul je daar moeten houden. En dan kun je weer een stapje hoger gaan. Ja, en het, dat, dat, dat tegen. het zal niet 1, 2, 3 geaccepteerd worden. Nee, nou ja, goed. Maar uiteindelijk. Is het op het 20 besteld... 20 wat zeg je? Dat is op het 20 gebeurd. Ja, op ja. 20 is uiteindelijk ook A, naar, de, naar de rechter ja, ja, ja. geweest. Uh, ja, er zijn alweer meer voorbeelden te noemen. Maar um, over het algemeen wordt de, de, de Nederlandse rechtspraak niet geaccepteerd door de KVB. Uh, oh, mooi, mooi. Nou, ik vind het wat kort door de bocht. Maar goed, dat geeft niet. Dat, dat, dat, we gaan het zien, hoop ik. Ja. Ik, ik wil je nog iets vragen. Je had van de week wel weliswaar wedstrijden in jullie eigen competitie. Maar je zult ja. ongetwijfeld gehoord hebben over Paul van Boekel... die videobeelden heeft gebruikt om een beslissing te veranderen. Geen penalty voor Utrecht, maar een overtreding tegen Utrecht. Wat vind je ja. daarvan? Ik word er blij van. Ja, ik ook. Het is veel eerder. Uh, dit is, uh, dit is uh, ja, precies. En, uh, ik bedoel, bijna iedere sport uh, gebruikt het. Behalve dat conservatieve voetbal... <laughs> Ja, maar dat ja. komt door de KNVB. Dus dat hebben we ja, niet. Nou, niet alleen de KNVB, <laughs> helaas. Ja, ja, ja. Want dan was ja, het al vind veranderd ik wel wel, geweest. Ik denk dat de stap de goede richting op is. Ja, heel goed. Nee, ik nee, heb ik nog een vraagje, Martijn. Als, als het ja. mag, Henny. Uh, uh, uh, het jeugdvoetbal uh, gaat op de schop. Uh, we krijgen ja. uh, kleinere teams, kleinere velden. Uh, dat gaat een probleem worden, denk ik, voor een heleboel uh, verenigingen... om uh, zoveel meer wedstrijden en velden te kunnen organiseren. Wat vind jij daarvan? Ja, ik denk inderdaad dat het een probleem wordt uh, qua vrijwilligers. Um, daarnaast gaan er ook een, een hoop uh, extra centen in om. Uh, doeltjes ik alleen al. Vanuit het halen... Wat zeg je niet? Alleen de doeltjes ja. al. Ja, precies. En ik, uh, ik weet van een aantal clubs uh, in de omgeving, uh, uh, ja, die, die, die hebben al geen centen maken. Dus daar wordt dat wel echt een, echt een issue. Ja. Um, uh, er zijn inmiddels wel gesprekken tussen clubs uh, onderling uh, gaande om dat op te gaan lossen. Maar uh, ja, het mooie is, we hebben van de week hebben we een aantal trainers uh, hierover gesproken en gevraagd wat die ervan vinden. En die zijn eigenlijk wel allemaal positief. Over uh, over de nieuwe vormen. Uh, je gaat wel, de, de, de KVB gaat wel zien dat het, het ledenaantal gaat teruglopen hierdoor. Ja. Want zeg maar de, de welbekende bloemetjesplukkers die, uh, uh, ja, die hebben een probleem. En ja, die ga je denken als het KVB zijn dan ga je die kwijtraken. Ja, ik ben benieuwd uh, hoe, dat, uh, hoe dat gaat lopen. Ik, uh, ik, ja, goed wat ik zeg, de, de trainers die zijn over het algemeen positief. Ja, begrijp ik niet hoor, want niemand is blij met op vrijdagavond voetballen, maar dan moeten we wel naartoe nu. Nee, mijn club als Allianz, die hebben anderhalf kunstgrasveld. Ja, daar moet ja. alles op gebeuren, want dat, dat grasveld dat ze hebben, dat ligt het hele jaar eruit. Zo slecht. Hoe kan dat jongen, die hebben ook 800 leden. Ik bedoel, dat gaat er gewoon niet. Nou ja, dat wordt inderdaad uh, uitwijken naar andere dagen. Ik denk dat de nieuwe jeugd ook op de zondag gaat, uh, gaat voetballen. Dat heb ik wel over de oudere jeugd. Ja, maar de zondag zitten ook vol. <laughs> ja, nou ja, het is, het is uh, wat dat betreft, uh, ik, ik weet niet of de KNVB hier weer nou goed over, over nagedacht heeft. Nee, die hebben daar niet over nagedacht. Dan hadden ze het nooit gedaan. En bovendien, de man die er absoluut op tegen is... Wim Jansen, toch uh, de grote man wat betreft de opleiding... Kijk maar naar Feyenoord, jarenlang al de beste uh, opleiding met, met, met uh, AZ en met Ajax samen. Die wordt gewoon genegeerd, joh, er wordt niet eens mee gesproken. Dat, ja, dat is wel bijzonder. En die dat zegt, bijzonder. je moet die kinderen juist wel op een groot veld laten spelen. De trainingen, daar hebben ze de kleine partijtjes. Maar in de wedstrijden moeten ze dat ruimtegebruik leren. Ja. Nou daar ja. ah, ben ik het volledig mee eens. Zo ja, is het. Nou ja, het, is, uh, we, gaan het uh, we gaan het zien. Uh, uh, we zijn het enige land hè, wat nog, zeg maar, ouderwets 8 tegen 8 voetbal. Uh, ja. Nou ja, ja, wat ik zeg, we gaan het zien. Ik, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel benieuwd. Dag Martijn. Uh, Martijn, nog één dingetje. Afgelopen dinsdagavond uh, ging op jullie YouTube kanaal Voetbal in Haarlem. Jullie eerste talkshow in première. Heb je nog reacties gehad? <laughs> Ron, heel veel. Ja. Heel veel. Uh, E-mails, belletjes, uh, nou goed berichten. Het ging, helemaal, het ging helemaal los. Heel goed. Uh, nou ja, po uh, loud positief, loud positief. Leuk. Nou, hartstikke ja. goed. Volgende uh, week dinsdag uh, weer de, de kritiek, nieuwe. Ik heb wel kritiek hoor. Oh, hebt, heeft kritiek. Nee, maar dat, nee op opbouwende kritiek. Hè. Ze zijn over het algemeen allemaal van... Ja, echt heel leuk, goed initiatief, ziet er goed uit. Maar, nou goed, zo staan we er zelf ook in. Er valt nog winst te pakken hier en daar, maar dat komt wel goed. Komt ja, maar, goed. zorgen voor een goede achtergrond. Want dat ziet er niet uit, die rotzooi daar. <laughs> ja, jij vindt gewoon die geel-zwarte vlag niet zo leuk. Dat is nee, wat anders. Nou nee, nee, <laughs> ja, dat mag wel. Dat, dat geel-zwart, dat mag nog wel. Maar dat ziet er toch niet nee, uit, joh. <laughs> maar dan, dan is er ook nog een talkshow... waar jij weer in voorkomt bij uh, NL magazines, toch? En toen was je ja. echt toen. goed... Nou en, dankjewel ja. ja, want die zenden dat ook weer op hun YouTube kanaal uit. Hè? Dus ja, dat, dat, dat is uh, uh, dat dus een samenwerking, het, geloof ik. Hè? Ja, maar als je, als, je de je de als je de VI uitzending kijkt en hebt gekeken, dan krijg je automatisch een verwijzing naar die 023 uitzending. Juist. Heel goed. En nou, die uh, 023 uitzending is buitengewoon interessant. De, de, daar zit Henny in, dames en heren, dat u het even goed weet. Goed zo, nou Martijn, we hebben alles weer gehad. Henny, wil je nog vertellen waar je gegeten hebt? Want dat doe je nou, ook altijd. Ja, natuurlijk. Nou, dan weten we dat ook beste, weer. Dit okay. is het sushi-restaurant. Dus zo is dat. Ja, Martijn, Martijn, Martijn, Martijn, het is een hele vervelende uitzending hier vanmorgen. Want ook die muziekkeuze, jongen. die, die Hennie jongen, ja, Moet je horen, moet je horen. Sont un blanc, à vous peignoir, que c'est troublant. Oh, oh. À vous c'est troublant. Je noirais bien ces dix ans, mais j'en prendrais pour cent dix ans, au moins, au moins cent dix ans. Maar maar ik schrijf dat je me de Nou, toch zo gezellig bij elkaar. Mannen, gasten, daar heb ik het dan over. Ik, ik ga even, want we hebben natuurlijk de slimste men, uh, man van Nederland... of de slimste mens van Nederland... met de, uh, uh, heet die presentator ook weer? Nou, in ieder geval, uh, dat heeft uh, een politicus gewonnen. Ik ga jullie ook even op de proef zetten. Ik laat jullie even een stem horen... en dan wil ik van de gasten weten, wie is dit?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 Ja, dat was ik even vergeten. Ja, het wordt bij, eigenlijk wordt het meteen een, aan het begin van het interview. Het al verraaien wie het is. Hè? Nou, wat, wat vonden jullie ervan, eh, gasten? Ja, volgende onderwerp. <laughs> ja, Joop, dat ben jij. Joop van Nes. zal ik je thuis horen. Er is niet zo bar veel geweest. Nee, uh, uh, nee. Maar de Lions hebben tegen de Sea Devils uitgeblonken. Ja, eigenlijk wel, ja. Uh, maar je ziet ook, en dat heb ik dan ook nog erbij gezet: de uh, scores. Normaal gesproken worden bij de basketbal de scores van twee, punten, of, uh, twee cijfers uh, meer wordt, uh, vermeld. En dan zie je dat Rond van de Meij toch geblesseerd is. En dat is toch eigenlijk uh, de as waar Helen Lions om draait. Uh, hij heeft maar tien punten, dat is voor hem erbarmelijk slecht eigenlijk. Ja. Ja. Uh, maar dat heeft alles is terug te voeren aan, aan uh, zijn blessure, hij heeft een, uh, een blessure aan zijn been... Ja, en dan kan je toch minder functioneren. Maar dan zie je toch dat uh, bijvoorbeeld Niels Krabbedam uh, boven komt drijven. Die had, en Jaap, Jaap van de mij. Jaap van mij, uh, ja, ja. eindelijk weer eens een keer. Maar moet ik eigenlijk zeggen, want Jaap is uh, uh, echt een, een score van, van belang. Nou, nou 17 punten, dat is nog veel voor hem. Normaal zit hij zo rond de 10, 12 punten. Maar 17 punten vind ik veel. Ja. Niels, 20, is ook mooi hoor. Ja ja zeker ja, Lions heeft absoluut niet te slecht gepresteerd. Uh, Robert en Pierik is weer aan het scoren en uh, die kan niet altijd aanwezig zijn, maar als hij er is, dan is het van eminent belang eigenlijk. Ja. De zoon van overigens van Dolly. Jou, volgens jou de baas van CFM. Hartelijk gefeliciteerd, Dol. <laughs> uh, maar, maar Robert uh, is ontzettend belangrijk. Uh, met name in de opbouw van, uh, van het spelletje van Lions. Ja. En uh, die heeft er ook ontzettend veel ervaring mee. Hij is snel. Ja. En uh, hij krijgt die bal uh, redelijk makkelijk door die basket heen. En dat is uh, erg belangrijk natuurlijk. Mooi geworden, het makkelijk, hè? Ja, uh, moet kunnen. Ah, Maple Leafs zijn ze niet zo goed? Moet kunnen. Uh, steven de plaats, geloof ik, uit mijn hoofd. Moet kunnen. En... Uh, ja, Lions, die moet gewoon alles winnen nu. Met name de wedstrijd tegen Amsterdam. Uh, die is uh, van, uh, van ontzettend belang om, om kampioen te worden. Want er gaat er maar eentje uit deze competitie omhoog. Ja. En dan kan je wel eventueel inschrijven voor een competitie waar nog een plaats vrij is. Maar dan moet je afwachten of die plaats vrij komt inderdaad. Ja. En uh, Lions uh, heeft daar al een paar keer van kunnen profiteren. Maar de laatste paar jaren niet. Uh, twee jaar geleden werden ze uh, eerste, maar werden ze geen kampioen. Heel raar, omdat ze de wedstrijden tegen de nummer twee verloren hadden. Maar ze hadden wel hetzelfde uh, aantal punten. En meer punten voor dan tegen. Maar ze werden geen kampioen. Omdat uh, onderlinge resultaten telt bij de MBB. Zij het werd dus je... niet gepromoveerd. En nu werd het naar de derde klasse gegaan. Dat uh, is, vind ik voor Lions te laag. Ja. Lions moet makkelijk naar die tweede, eerste klasse zelfs. Misschien wel naar een jong klasse kunnen. Er zijn nu vier Jongklasses. en... Uh, ja, het niveau dat, uh, dat gaat weer van onder naar boven, uh, gaat het omhoog. Dus de vierde rionklas is eigenlijk uh, nou, misschien wel minder dan de eerste uh, districtsklasse. We hebben twee weken geleden uitgebreid gesproken over het schoolbasketbaltoernooi. Ja, ja, Jouw kindje. Ja. Ja, ja. Vorige week konden we daar niet op terugkomen, maar ze hebben het weer gedaan, die school. Ja, uh, uh, ONS, de school ja, uh, Alleen niet zo... zo uh, Nee, de prominent als, als de, meiden werden de, tweede, de meiden werden tweede. Ja. Maar omdat de jongens ook eerste werden, dan toch, uh, heb je genoeg punten uh, om uh, de grote beker te krijgen. En jij hebt nu al een eremedaille van Zandvoort van al dat organiseren? Uh, ik ben uh, Godzijdank uh, erenlid van, van, de, van de Lions. En dat is uh, voor mij een eer. Ja. Jammer dat de burgemeester nog niet is, want we <laughs> moeten toch iets meer doen voor jou, denk ik, zo Wel, ja, ja, Nee, dat ja. wil ik niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Dat is zo niet nodig. Nou, dan gaan we nog even naar, naar het negatieve. Want, uh, in het handbal. Ja. ja, helaas, helaas, helaas. Het was zo'n belangrijke wedstrijd. Uh, het was echt een wedstrijd om de zevende plaats tegen Lotus. En uh, die zevende plaats, dan ben je gewoon veilig, weet je wel. En nu ja. staan ze ineens twee plaatsen van onder. En uh, er gaan er twee uit. Twee dus, doelpunten te weinig. 1917. 1917, ja ja, nou. ja, ja, ja. Het is ook terug te voeren naar het feit dat er. Ja, en dat, daar kan je niks aan doen, want er zijn uh, amateurs... maar de coach kon niet aanwezig zijn. Ja, dat kan gewoon gebeuren. En is er is niemand die dat over kan nemen. En die is nodig. Ik heb het meegemaakt, wedstrijden, dat ze met de rust... Uh, kiele kiele stonden, net even voor, net even achter... en dan toch winnen met, met acht, negen punten verschil. Uh, dat is het werk van de coach, denk ik. En die is ontzettend belangrijk bij handel. Ja. Nee, niet alleen bij handel. Ik weet wat jij morgen gaat doen. Ja, zeg eens. Ja? Jij gaat naar Zandvoort. Ja, uiteraard. Ja, ja, ja. Want je wil A weten wie die acht trainers zijn die zich gemeld hebben. Ja, dat gaan we, dat gaan we inderdaad morgen meemaken. Ja, ik ben benieuwd. Heel hey. erg benieuwd. Ik, hey. ik, ik, ik hoop op eentje, maar ik zal even die naam nog niet uh, zal ik zeggen. Maar dat horen we dan volgende week. Volgende week wel, ja. ja. ja, ja. Maar ik ben heel benieuwd of ze erin zullen slagen om uh, de te nemen op IJmuiden. IJmuiden is, is een zo belangrijk. Ploeg, hoor. Hoor. Die, moeten ze, die moeten ze winnen. Het was een verrassing eigenlijk. Dat was de allereerste wedstrijd van het seizoen uit bij IJmuiden. Dat ze 3-2 verloren. En dat was eigenlijk voor mij een complete verrassing. IJmuiden is boven verwachting erg goed gegaan. De eerste helft van het seizoen. Ja, afwachten wat er nu zaterdag gebeurt natuurlijk. En, uh, maar ik hoop dus het voor het aanvullend voetbal ja, wat dat? Het mag ook streng zijn, Met mannen, man want uh, achterin, nog een enkele seconden en en seconde komt het Niels er weer in. En eh, de jongen van duiven weer. Ja, ja. ja de, de jongens van het Niels. Hè, die hij zijn, hij uh, die... is technicus, maar hij bemoeit zich overal. Ja, maar, ja, ja, ja. <laughs>